President Peres riet de bevolking vandaag op mee te demonstreren. Volgens hem moeten de Israëliërs voorkomen... dat de macht in handen komt van een kleine, fanatieke minderheid. In Cuba zijn de afgelopen dagen meer dan 2500 gevangenen vrijgelaten... in het kader van een nieuwe amnestieregeling. Het gaat om onder meer bejaarden, zieken en vrouwen. Er zouden vijf politieke gevangenen onder zitten. Vorig jaar liet het communistische Cuba er al 130 vrij... en het land zou nu nog minstens 60 politieke gevangenen hebben... De amnestie heeft onder meer te maken met het aanstaande bezoek van de paus... die komend voorjaar naar Cuba komt. De kerk heeft bij Cuba aangedrongen op vrijlating van de gevangenen. In haar huis in Connecticut is de Amerikaanse kunstenaar Helen Frankenthaler overleden. Ze wordt gezien als een van de belangrijkste vertegenwoordigers... van het abstract expressionisme. Haar carrière begon in de jaren 50. Frankenthaler goot verdunde verf uit over doek. Later werd ze bekend met een stijl die color field painting werd genoemd. Frankenthaler schilderde kleurvlakken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 Goedenavond en welkom weer bij het Marathon Interview. In deze kerstweek op de avonden op Radio 1 tussen 8 en 11 uur het Marathon Interview. Drie uur durende live gesprekken met één gast. En vanavond is onze gast Saskia Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer. We begonnen een uur geleden en we gaan nog twee uur door. Ja, ik zei net tweeënhalf, maar het zijn er nog maar twee, dames. En voor wie later is ingeschakeld, ik praat u even bij over wat er in het eerste uur zoal langskwam. Om te beginnen, een carrièrevrouw is zij niet. Nee, niet. Carrièrevrouwen die plannen namelijk hun werkleven. Die willen veel geld verdienen en die gaan niet de publieke sector in. Zij ging gewoon een werkleven in zonder doel. Nooit bedacht van tevoren om deze positie te bereiken. Een doel stellen dan zitten we meteen in de essentie van het werk van de rekenkamer. Die moet immers controleren of het door de politiek gestelde doel bereikt is. Met andere woorden, als de politiek bedacht heeft... een bepaald bedrag uit te geven aan een brug... dan controleert de rekenkamer of het doel bereikt is. Is er een brug gekomen? Maar ook een brug waar mensen overheen kunnen... en wat heeft die dan gekost? Is het doel bereikt, heeft de maatschappij gekregen wat de bedoeling was. Dat klinkt heel eenvoudig, maar is geweldig ingewikkeld. Want democratie is niet altijd efficiënt. Neem het onderzoek naar jeugddetentie. Doel dat jongeren geen criminele carrière hebben. Jeugdinstellingen moeten ervoor zorgen dat jongeren niet in dezelfde fout vielen. Toen bleek dat men helemaal niet wist of dat lukte. Er waren namelijk geen te controleren gegevens over. Dat onderzoek was zelfs voor de rekenkamer een schok. Het rapport daarover kwam pas over een tijdje uit, overigens. Dus wat dat onderzoek heeft opgeleverd, kan ze nu nog niet zeggen. Neem bijvoorbeeld het innovatiebeleid. Over de hele linie weet je niet waar het, geld naartoe, waar, waar het geld toegeleid heeft. Dat wil zeggen, de Tweede Kamer kan dus niet controleren of het doel bereikt is... omdat de transparantie van de gegevens ontbreekt. Dan doet de Rekenkamer een aanbeveling aan het ministerie... hoe die transparantie, ook dankzij de nieuwe informatietechnologie, heel goed mogelijk is. Dan moet er een omslag bij zo'n ministerie komen. Men moet het willen, er moet energie in gestopt worden, zelfs geld in deze tijden van bezuiniging. Ging. Nou ja, ze heeft al gezegd dat ze iemand van de lange adem is. Steeds maar weer die rapporten van de Rekenkamer... die de doelmatigheid van van alles bekritiseren... en aanbevelingen doen die vaak niet opgevolgd worden. Wordt de doelmatigheid van de Rekenkamer zelf eigenlijk wel eens onderzocht? vraagt Kilherry Polak. Ja, dat gebeurt wel op deelrapporten, zegt Stuiveling. Maar de opmerking dat de Rekenkamer beperkte macht heeft... daar kan ze zich eigenlijk wel in vinden. En ze benadrukt dat het voorzichtig opereren van de rekenkamer... meer effect heeft dan snoeiharde kritiek. Want dan gaan ze op slot, die ministeries, en dan bereik je helemaal niks. Eén succesje wil ze wel noemen. Haar lange adem heeft ervoor gezorgd dat de jaarrekeningen... die nog niet zo lang geleden zeven jaar achterliepen en dus waardeloos waren... nu binnen een paar maanden beschikbaar zijn. Op een woensdag in mei, dag, dan heeft Nederland zijn jaarrekening. Een optimistische kijk heeft deze president. Ze ziet deze tijd meer als een periode met kansen dan met risico's. Uw reacties kunt u kwijt op marathoninterview@vpro.nl. Luister verder naar Saskia Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer, in gesprek met Clary Poulak. Ja, we waren inmiddels in de crisis beland, hè, toch ja. min of meer. Eh, eerst in die van 2008. Nou goed, dat, dat, uh, dat, die wordt bovendien nu ook onderzocht, hè, hoe daar de parlementaire controle bij is geweest hm. en zo in de commissie de Wit. Uh, maar nu, we zitten nu midden in een hele ja, me, me, merkwaardig proces van uh, beslissingen die enorm snel worden genomen. Er wordt garant gestaan voor. Nou ja, vele miljarden, tientallen miljarden euro's. Uh, de snelheid waarmee stimulerings- en bezuinigingsmaatregelen moet worden genomen. Gaat dat eigenlijk niet ten koste van allerlei regels, waarvan de rekenkamer eigenlijk zou zeggen dat die wel eerst zouden moeten worden gevolgd. Er helemaal geen regels. Er zijn geen regels. Om ja. deze situatie het hoofd te bieden, dat is nu juist een van de problemen. We uh, doen maar wat. Nee, uh, dit is een crisis die natuurlijk Nederland zelf ontstijgt. Ja. Uh, die in elk geval op het Europese niveau speelt als het over de euro gaat. Maar ook op het Europese niveau speelt als het over de niet-eurolanden gaat. Want door elkaar loopt de 17-eurolanden en de 27 mm. Europese Unielanden. Dan hebben we met z'n allen een economie met de rest van de wereld. Uh, en daar zijn dus blijk nu... Uh, onvoldoende spelregels, onvoldoende afspraken... Ja. Uh, over hoe je dan uh, zo'n crisis uh, aan moet pakken. En er zijn ook geen platforms voor. Want um, bijvoorbeeld de Muntunie, waar de euro in zit... heeft geen eigen bestuur, behalve de 17 landen zelf. En het zijn de 17 parlementen die mee moeten doen... als daar iets moet veranderen. Uh, we hebben bij de Europese Unie tenminste nog het Europarlement en de commissie. Uh, weliswaar. De meningen zijn verdeeld over uh, de, de invloed en, ja. en de macht van ja, het ja, Europarlement. Wat, dat was allemaal nog in opbouw. Precies, en ja. Uh, ja. Uh, uh, gedoe over federatief of niet-federatief. En hoe politiek is de Europese Unie. Maar we Unie. hebben het met regelma regelmaat over een democratisch tekort natuurlijk. In ja, Europa. maar als je dus nu ziet dat... Um, um, zeg maar de de platforms er niet zijn om ja. uh, wat iedereen denkt dat het beste is... namelijk een groot garantie noodfonds uh, voor elkaar te krijgen... Uh, dan zie je dat de, uh, de, de instituten er niet zijn... om uh, een probleem van dit, dit soort, dit beest, uh, de baas te kunnen. En dat komt omdat... Uh, wat ik net al zei over dat we aan het in de transitie zitten... van een eh, bepaalde maatschappij naar de informatiemaatschappij... dat de maatschappelijke ontwikkeling en eh, de verbondenheid... van al die verschillende instituten over de hele wereld... ons besluitvormingsmechanisme heeft totaal dat tempo niet bijgehouden... Nee. en is daar niet op ontworpen. Je kan het ook niet kwalijk nemen, maar het is wel zo... En dat betekent dus dat je zeg maar, mensen die gewend zijn... om een tenniswedstrijd te spelen... nu vraagt, wilt u even deze basketbalwedstrijd uh, uh, coachen? Ja. Uh, dat kunnen ze niet. Uh, dus dan zie je iedere keer kleine stapjes... om van tennis uh, iets te maken wat op basketbal lijkt... Uh, en ondertussen, ja, danst die bal weg. Maar dat betekent dat de rekenkamer straks zal constateren... dat we bezig waren met een tenniswedstrijd. En ja. dat dat uh, op een merkwaardige maar daar geen onderzoek onderzoek, voor nou ja, onderzichtige <lacht> manier... in een wachtwedstrijd is nou ja, veranderd. Wat we, wat we nu doen, uh, is dat we uh, zeg maar alle afspraken die er zijn... waar publiek geld naartoe gaat... Uh, uh, nalopen om te kijken of er wel een mechanisme is... om zo'n entiteit zich dan te laten verantwoorden. Dus bijvoorbeeld, ja. het, uh, we hebben dus met uh, alle rekenkamers samen van Europa... Uh, erop gewezen dat in het verdrag uh, wat in de maak is voor dat noodfonds... er niets geregeld is voor de controle op dat noodfonds, ja, behalve gewoon een accountingskantoor... maar dus mm. geen publieke controle mm -hmm. en verantwoording over dat noodfonds. Uh, dus dan nou moet het verdrag, uh, als het besproken wordt... moet op dat punt wat ons betreft uh, aangepast worden. Het verdrag moet aangepast worden, <lacht> zegt de rekenkamer. Ja. Maar ja, daar gaat de rekenkamer niet over. Nou, uh, nee, maar... We, nee. Bovendien is dat over de lange zeggen. adem gesproken. Dat is echt iets van de lange adem. Nou ja... Um... Het blijkt dat uh, zeg maar, politici heel goed zijn, in of goed zijn, bezig zijn... met aan de voorkant een oplossing ja. uh, te formuleren... maar niet altijd tegelijkertijd denken... en hoe gaan we nou dat controleren en ons daarover verantwoorden? Uh, dan is het goed dat wij er zijn als rekenkamers om ze daarop te wijzen. En meestal zijn de parlementariërs het met ons eens dat dat moet worden aangepast. Ja, maar dan nog is dat iets... Dan komen we er weer. Daar hadden we het vorige uur ook over. Wat je achteraf pas kunt constateren. En dan is het te laat. Dan hebben we weer een parlementaire enquête nodig. Om te kijken hoe het werkelijk politiek gezien zat. Ja, maar. Um, zoals bekend. Uh, um, je bent een beetje negatief, hè, geloof ik, hè? Het Ja, hinder, het hindert je. Zegt... Hindertje, het hindert je. Ja, maar, maar. Nou ja, kijk, uh, pas op. Wetten zijn altijd. En regels zijn over het algemeen. Om. Um, iets te ondersteunen of iets te bepleiten... wat in het verleden belangrijk was. Ja. Um, op het moment dat je in een totaal nieuwe situatie bent... zou het een wonder zijn als alle wetten meteen uh, Maar natuurlijk, dat, dat is ook zo. Dat dus ook zo. de Europese schaal is hier gewoon niet opgebouwd. Nee. Nee. Um, dus ik denk dat je blij moet zijn met het feit... dat iedereen zijn stinkende best doet... om met de instrumenten die ze wel hebben uh, de zaak overeind te houden... Um, dat je ook niet al te hard moet vallen op het feit dat um, ja, ze zelf ook zitten te improviseren. Ja. En vervolgens dat dat improviseren leidt tot uh, regelgeving. Want dat is hun vak en wetgeving en verdragen. En dat dat um, in parlementen besproken moet worden. Alleen wij zijn er dan voor om te zeggen, juist als je nou zo aan het... Uh, ontwerpen bent, ontwerp dan even mee... dat je je over enige tijd kunt verantwoorden... Ja. over wat je bedacht hebt en hoe het werkt. Ja. Dat is toch een kleinigheid dan. Lijkt mij ook. Nou, daar zijn wij dan van. Het zijn spannende tijden, ah, mevrouw Stuiveling. Ja, uh, uh, wat is het leukste aan jouw werk? Nou, dit. dit. <laughs> dit ja. Nou ja, Het ontwerpen, het uh, uh, proberen uh, de, de werkelijkheid bij te benen en te zorgen dat er in die werkelijkheid behoorlijke informatie beschikbaar is. Zodat ze niet in de mist zitten te sturen. Ja, we hebben het nu over dat jullie dus eigenlijk... Um, um, nu op dit ogenblik niet eens achteraf uh, bezig zijn... maar ook tijdens het proces ja. zelf. Ja. Um, er komt net een vraag binnen ja. uh, van Ad Kuiper. Ja. Uh, uh, die, die zegt dus... Uh, uh, welke ruimte heeft de rekenkamer om vooraf een beoordeling te geven over de kansen dat het beoogde beleidsdoel wordt bereikt? Um, geen. Dat we zeggen, een heel klein mini-gaatje. Um, in de wet staat dat we achteraf controleren. Ja. Dus vooraf bestaan we, om zo te zeggen, niet. niet. Uh, maar we hebben wel um, ongeveer twintig jaar geleden al... een fors debat gehad van wanneer begint achteraf. Zeg maar dat klassiekerwijs begon het eigenlijk pas... als de laatste cent was uitgegeven. Ja. En uh, in, in, inmiddels zijn we toch twintig jaar geleden tot de conclusie gekomen... dat achteraf begint als de politiek heeft besloten. Kijk, want uh, deze Ad Kuiper heeft een voorbeeld natuurlijk. Ja. Uh, uh, Vele geloven niet in de haalbaarheid van de bezuinigingen op het PGB... het persoonsgebonden budgetbeleid. Ja. Ja. En hij noemt ook nog het, ten aanzien van het passend onderwijs. Maar ja. laten wij het even op het persoonsgebonden ja. budget. Ja. Dat is een beleid dat zich in elk geval nu... Dat is besloten tot dat beleid. Ja. Dus daar kunnen jullie... Daar kunnen we in principe nu onderzoek, naar doen. onderzoek ja. naar doen. Maar we kunnen geen onderzoek doen naar uh, zeg maar de juistheid van de informatie... waar het op gebaseerd is, behalve als die informatie gewoon evident onzin is. Ja. Um, en we kunnen pas kijken wat er gebeurt als het ook werkelijk in uitvoering wordt genomen. Maar we kunnen in principe daar nu al onderzoek naar doen. Doen jullie dat ook wel eens? Uh, Jazeker, ja. we doen het wel eens. En dan, want, want je zei net, we hebben vijf plannen en we bepalen ja, nee, dat in een, een al globale... met z'n driehonderden doen we. Dus ja. wie bepaalt dan om dat wel of niet te doen? Het college. Het college. Ja, dat zijn dus uh, Kees Vendrik en uh, Gerrit de Jong. Dat zijn mijn twee collega's. En uh, geen van ons drieën heeft het alleen recht iets te beslissen. We beslissen het echt collectief. En jullie komen iedere week bij elkaar? Ja, om we dit te iedere beslissing. week collegeverschadering. Nee, we hebben een werkprogramma wat oh, okay. ongeveer een ja. jaar ja. neemt binnen die strategie. Het zou natuurlijk heel interessant zijn... om zeker bij dat persoonsgebonden budget waar nu zo ja. heel over te doen is. Ja. En, waar, en ook inderdaad. bij passend onderwijs. Hoor. Ja, ja. Ja. Dus is dat iets waar je... Of denken jullie, we, we, we hebben nu onze handen vol aan de crisis? Nee, we, nee, dus... nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Want we hebben met onze onderzoekers... Um, proberen we natuurlijk wel te zorgen dat alle departementen... Ja. Uh, in de prijzen vallen, om het zo maar te zeggen. Uh, als ze dus dat zelf niet onderschrijven, dat ze in de prijzen vallen. Uh, uh, en dat zou heel goed kunnen dat dit, uh, dat dit uh, ook uh, er zit. Want we hebben zorg en onderwijs uh, beide in onze strategie zitten... Ja. als twee velden waar we, on waar we onderzoek naar doen. Oké, okay. goed. Het is nog niet zo dat jullie daartoe besloten hebben... om dit te doen in elk geval. Nee, dan nee. zou ik dat nu wel even kunnen zeggen, nee, tegen Maar meneer Kuikerspapier. Nou ja, pas op. Omdat hm. passend onderwijs. Uh, hij vraagt ook of we vooraf al ja. onderzoeken. Kijk, ja. passend onderwijs kon geloof ik de nieuwe regeling pas in 2013 uh, in, in uitvoering. Dus wat kunnen we daar nu aan onderzoeken? We kunnen ons documenteren, maar daar houdt het over op. Ja, daar houdt het over uh, En voor het uh, pers persoonsgebonden budget geldt het min of meer ook. Hm. Het wordt overgeheveld. Uh, maar uh, wat we wel komend jaar gaan doen is fors inzetten op de AWBZ. Ah. Dus de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Omdat okay. daar een groot aantal veranderingen zit aan te komen. Overheveling naar uh, de gemeentes. Uh, maar ook overheveling uh, naar andere vormen van indicatiestelling... door de zorgverzekeraars. En uh, we zijn dus in het uh, kader van het onderzoek naar het budgetair kader zorg... Uh, al tegengekomen dat de AWBZ-bedragen uh, fors oplopen... en de komende jaren nog fors op zullen lopen. Terwijl het als een soort bezuiniging bedoeld was. Uh, Althans de, een besparing, zo moet ik het zeggen. Ja. Uh, in ieder geval, het, het heeft onze warme belangstelling. Juist, want het dus ziet er niet naar uit dat dat een besparing ik wordt. Ik het komende jaar gaan we ja. fors inzetten... op een onderzoek naar de AWBZ. Interessant. Ja. Ik vroeg net, uh, wat is het leuk aan je werk? Nou, toen zei je dat je hiermee overal mee mag bemoeien... en daar komt het eigenlijk op neer. Wat is er niet leuk aan? Oh, ik zou eigenlijk niet weten wat er niet Kom leuk aan op. is. Kom op. Nee, echt niet. Echt niet? Nee. Ik ga echt iedere dag fluitend ben ik bezig. Niet altijd fluitend naar mijn werk, want dat is altijd weer de file door... In Rotterdam, Den Haag. Maar ik ben echt iedere dag fluitend bezig. Ja. Ja. Goed. Laten we eens hebben over, uh, over, over uh, de frivoliteit waar in het begin sprake <laughs> van was. En de creativiteit. En uh, op een gegeven moment had je het ook over, over de opvoeding, de invloed van de opvoeding. Ja. Uh, uh, la laten we eens teruggaan uh, naar jouw jeugd. Je bent de dochter van Garmt-Stuiveling. Ja. Letterkundige, leraar Nederlands en hoogleraar Nederlandse letterkunde, Nederlandstiek. Ja. En een bekende radiostem. En een bekende radiostem. En uh, PVDA-bestuurder, niet te vergeten. Ja. Ja. En um, um, je bent uh, eveneens de dochter van een jonkvrouw. Ja. Namelijk uh, Mathilde van Vierse. Ook Nierlandica. Van Vierse. Trip. Van Vierse oh neem me niet kwalijk. Ook Nierlandica. Ja. ja. Ze kennen elkaar uit Groningen, uit studentenbanken. Dus jij hebt het lezen en de, de, de, de Nederlandse taal met de paplepel ingevoerd. In, in de taal gekregen. wel, maar ik had toch een eigen voorkeur voor wat ik las. Dat was niet altijd, geloof ik, de bedoeling, maar... Nee? Nou, bijvoorbeeld um, uh, beeldromanetjes mochten we niet lezen. En uh, Donald Duck niet. Uh, want dat was toch eigenlijk geen echte uh, taal. Dat was, dus, dat was geen letterkunde. Dus dat deed je stiekem... Ja, dat deed ik met een lampje onder de dekens. Ja. Maar was het zo dat... Uh, ik, ik stel mij in zo'n gezin stel ik mij allemaal wandelvol boekenkasten voor. En ja, hadden, dat, uh, mijn vader had uh, ruim 20.000 boeken. En maar niet één daarvan vond ik interessant. Bovendien was het voor mij gewoon, uh, was het gewoon een muur. Waarom vond, vond je niet één daarvan interessant? Nee. Uh, hoe kwam dat? Was dat een, een soort van afzetten tegen je ouders? Nee, ik bedoel, het, het, het, die boeken stonden in de studeerkamer en in de zogenaamde bibliotheek. En ze stonden boven aan de trap. En ze stonden in de logeerkamer. En ze stonden op de gang. Ze waren gewoon behang voor mij. Hmm. <laughs> Wat voor kind was jij dan? Een naoorlogskind in een vooroorlogsgezin. Een naoorlogskind? Je had drie... Je had drie uh, ja, uh, oudere... drie, drie kinderen van voor ja. de oorlog. Ja. Uh, en ik was van mei, 45, uh, geboren in de nacht dat Hilversum bevrijd werd. Ach, het was feest? Uh, nou ja, mijn vader kreeg te horen van de. Uh, ik ben, mijn moeder is bevallen in het diaconessenhuis in Hilversum. Maar mijn vader kreeg van de zusters te horen. Uh, dat hij. ik geloof om, om half vijf uh, s ochtends of zo. Uh, dat hij naar huis mocht lopen. Terwijl het natuurlijk spertijd was geweest vijf jaar lang. Ja? Dus die herinnert zich, herinnerde zich nog dat hij dus door het. Uh, ja, licht wordende heel Hilversum naar huis liep. Een gevoel wat hij natuurlijk al jaren niet gehad had. Ja. En dan ook nog opnieuw vader geworden. Ja. Maar je was dus een nakomertje. Betekent dat ook dat je een beetje buiten het gezin bent opgegroeid? Ja, helemaal erbuiten. Hoe? Want? Gewoon, ja, er zit vijf jaar tussen. Dat is een school. De rest was op de middelbare school en ik op de lagere school. Toen ik op de middelbare school was, was de rest. Uh, aan het studeren of uitgevlogen. Ja. Uh, dus ja. Dus was het een, was het een warme jeugd? Uh, ik denk voor de andere kinderen wat meer. Uh, juist door die naoorlogse periode waren mijn ouders, denk ik, denk ik achteraf hoor... erg uh, de verloren jaren aan het inhalen. Dus vader was er eigenlijk nooit. Of die zat achter zijn bureau. Uh, en moeder is uh, ook achter het bureau gaan zitten niet eens gaan schrijven. Want hoe hebben zij de oorlog doorge door doorgebracht? Ja, dat is van voor mijn tijd. En, en daar werd niet over gepraat? Jawel, jawel. Maar ik bedoel, dat, het was in een ander huis. We zijn verhuisd toen ik een jaar of vier was uit het huis... waar ze de oorlog hadden gezeten. Dat is, mijn eerste herinnering is dat ik met mijn handen door een ruit kijk... Eh, omdat we dat huis... Eh, was, was op een of andere manier, daar hadden Duitsers gezeten... Uh, en die mensen waren weg. Uh, en wij kregen dat huis toegewezen in Hilversum. Vraag mm -hmm. me niet waarom. Uh, en dat is het huis waar ik opgegroeid ben. Ja. Uh, ja, de oorlog. Ze hebben daar op de lang gezeten in Hilversum. Uh, uh, maar het was niet echt een onderwerp van gesprek? Nee, het, het, de oorlog was vooral het bombardement in Rotterdam. Daar hebben ze allemaal in gezeten. Ja. Uh, en dat was natuurlijk zo'n enorme dreun... Uh, mijn grootouders woonden in Rotterdam. Mm -hmm. uh, en mijn moeder was uh, in verwachting van het zusje boven mij... dat in 1940 geboren is, met de twee oudste kinderen... Uh, in Rotterdam bij haar ouders. En mijn vader gaf les in Hilversum. Uh, en die kreeg van de oudere broer van mijn moeder te horen... dat Rotterdam gebombardeerd werd. Uh, en die is toen op een motorfiets van die oom... hij had nog nooit op een motorfiets gezeten... Van Hilversum naar Rotterdam gegaan naar zijn vrouw en kinderen. Uh, en dat is de nacht dat hij grijs geworden is. Ja. Uh, en mijn grootvader, die vice-president van de rechtbank was, want een NSB'er is later president geworden. Um, die had als opdracht om de gevangenen uh, uit de Noordzijl vrij te laten, want hij was degene die de gevangenis uh, zeg maar in beheer had. Dus die is door die brandende stad naar de gevangenis gelopen in Noord-Singel. Uh, en die heeft daar alle gevangenen op Erewoord vrijgelaten. Op Erewoord. Op Erewoord. Ja. Fantastisch. Dat uh, ze dus zich zouden melden als het weer ja. kon. Ja. Uh, uh, en dan zijn er ook heel veel teruggekomen. Op Erewoord. Op Erewoord, ja. Uh, althans, dat was het familieverhaal. Uh, en die kwam in de stad zijn beste vriend tegen, meneer Kuiper. Toevallig, meneer Kuiper. <laughs> Um, uh, want um, de, de diergaarde was op de plek waar Blijdorp. nu het nieuwe Centraal Station uh, gebouwd wordt. Yeah. Dus is niet Blijdorp wat het nu is. Uh, en die had opdracht in zo'n calamiteit als dus een brandende stad... om alle dieren vrij te laten, maar de roofdieren af te schieten. Juist. En die had dus met zijn um, revolver uh, alle wilde beesten afgeschoten. Uh, en dat is ook het verhaal van de zebra's op de Koolsingel... Uh, en de parkieten in die warme stad, hè, die warme, brandende stad... die tot ver in de omtrek uh, uh, of al in bomen zaten. Mm. Mm. En de, zeg maar, de Rotterdamse oorlogsjaren, en met name dat bombardement... dat was eigenlijk de oorlog die ik heb meegekregen. Uit verhalen? Ja, uit ja. verhalen heb ik die. Ja. Dat is de oorlog die ik heb meegekregen. Juist. Ja. Uh, ja. Misschien ook omdat mijn grootouders die in Rotterdam zijn blijven wonen... dat ik daar veel logeerde... Alle vakanties. Had je eigenlijk een beter contact met je grootouders dan met je ouders? Vooral met mijn grootvader, ja. Want ze zijn op later. president van de rechtbank, ja. Toen hij gepensioneerd was, zijn ze in Hilversum komen wonen. Dus toen ik op de middelbare school zat, fietste ik daar naartoe en lunchte daar. Juist. Bij hun. Dus met die grootvader had ik een heel goed contact, ja. Hoe belangrijk is die familiegeschiedenis eigenlijk? Hoe belangrijk nou, is ja, de familiegeschiedenis. Dus, dus, dus is het zo dat, dat het van, van grootvader overgrootvader, op grootvader op vader, dat daar verhalen werden verteld? Of is dat iets wat je later zelf hebt uitgezocht? Of... Ik weet niet. Ik heb later, twee uh, later, uh, een boek van Margaret Mead gelezen. Uh, en daar hou ik ook nu zo nu en dan... Uh, in een lezing gebruik ik dat. Horizontale kinderen en verticale uh. kinderen... Um, uh, Leg eens uit. Nou, uh, Margaret Meaty heeft onderzoek gedaan naar waarom de, de Amish uh, mensen... de geloofse mensen die vlak buiten Philadelphia in Amerika woont... waarom die zijn blijven steken in het Noord-Duitse geloof... op de manier zoals ze dat bij zich hadden. Terwijl alle andere mensen in die meltingpot in Amerika wel zich aanpasten. Ja. Um, en die had de theorie dat um, migratie, natuurramp, oorlog... zo'n enorme um, breuk zijn met het verticaal overdragen van waardes... dat uh, eigenlijk iedereen na zo'n uh, gebeurtenis... migratie, oorlog, natuurramp, uh, eigenlijk opnieuw moet beginnen. En opnieuw een verticale waardeoverdracht uh, moet opbouwen. Maar dat je in de tussentijd, je als kind, als je daarin opgroeit... horizontaal oriënteert, dus op je leeftijdsgenoten. Uh, en toen ik dat een keer gelezen had, dacht ik... ja, ik ben typisch een horizontaal kind. Ik ben meer opgegroeid en ook opgevoed door mijn leeftijdsgenoten... Uh, dan door het gezin boven mij... wat jong was geweest voor de oorlog of in de oorlog. Ja. Nou, beide had ik niet meegemaakt... Ik was jong na de oorlog. Um, en dat waren alle kinderen met mij van de babyboom. Tuur, ik was wel ja. een beetje vroeg voor de babyboom. Je was een vroege ja, Maar ja. ik groeide dus op met kinderen... Um, ja, die ook die oorlog niet hadden meegemaakt. Dus iedereen die daarop terugviel... Uh, ja, dat was ons referentiekader niet. Nee. Um, en het grappige is dat um, je nu kan zien... dat een horizontale generatie... Uh, eigenlijk de zaak heeft overgenomen in Nederland in de jaren 60, 68. Uh, en dat je dat nu ziet, opnieuw... Uh, dat nu weer een generatie die opgroeit met de IT... eigenlijk de zaak overneemt als horizontale generatie. Juist. Uh, althans, zo herken ik dat. Mm, ja. Um, en je zult zien dat um, um, met de Arabische Lente... alle jonge mensen die dat daar nu doen... Uh, die hebben dus hun eigen uh, banden eigenlijk doorgesneden. Ja, met de dat, traditie. Met, met de een traditie, traditie, en dat worden dus vanaf nu horizontale kinderen. En is dat, is, als, je dat een, als je daar een waardeoordeel aan moet, aan moet geven... is dat positief of negatief? Uh, het is een feit. En het is zeker een feit, maar ja, ik bedoel... Maar dit, ik kan dat niet duiden als positief of negatief, want... Uh, ik denk dat als je alleen maar waardeoverdracht hebt in verticale zin... Mm -hmm. dat je op een bepaald moment stagneert... Ja. Dat je alleen maar in een traditie blijft hangen. Precies. Ja. Uh, maar tegelijkertijd, als je alleen maar van natuurram naar natuurram gaat... dat er nooit zich iets opbouwt. Nee, precies. Uh, dus ik denk dat het een mooie mengvorm is. Ja. En bij jou thuis was dan die mengvorm toch ook nog in, in die zin aanwezig... dat je blijkbaar je erg optrok aan je grootvader. Althans hem als een soort van voorbeeld zag. Ja. Um, um, maar waarschijnlijk omdat hij me niet probeerde op te voeden. Oh, wat heerlijk. Ja, ja, ja. Maar die frivoliteit waar sprake van is... en ja. waarvan ik eigenlijk niet weet waar die vandaan komt... is dat een terechte uh, omschrijving van... was jij een frivool kind? Nou, in de ogen van mijn uh, ouders uh, wel. Ik bedoel, mijn vader, uh, Wim Kan maakte grapjes over mijn vader... dat hij alleen maar melk dronk. Want dat was dé geheel onthouden van Nederland ongeveer. <laughs> Uh, dat, daarin heb ik hem niet gevolgd. Uh, nou ja, en zo waren er wel hele strenge, hele, hele, hele strenge. Uh, we moesten om zes uur aan tafel zijn. En één minuut over zes keer ook echt geen eten meer. En dan ben je al snel frivol als je daarmee ja, breekt. Natuurlijk. En ja. als je daar tegen afzet. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat, ja. En ik had dus bijvoorbeeld Radio Luxemburg heel zachtjes aanstaan, want uh, ja, daar luisterde je niet naar. Dus ja, dat. Uh, Een daad van verzet. Dat was een daad van verzet dat ik de muziek aan had staan... terwijl ik mijn huiswerk maakte. Just. En ik uh, vertel u dat u luistert naar Radio 1, naar het Marathon-interview. Clary Polak is in gesprek met Saskia Stuiveling... de frivole president van de Algemene Rekenkamer. En voor we voortgaan, wij krijgen de hoofdpunten van het nieuws... nu eerst van Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. President Obama gaat het congres deze week vragen... het schuldenplafond met 1200 miljard dollar te verhogen. Dat is een verhoging van 8 procent. De federale overheid heeft een nieuwe uitgavenlimiet van ruim 15.000 miljard dollar alweer bereikt. En die limiet kwam op 2 augustus tot stand... na veel politiek gesteggel tussen Obama en de Republikeinen. Inmiddels zijn de partijen nog geen stap dichter... bij een oplossing van het Amerikaanse schuldenprobleem gekomen. In Syrië zijn vandaag zeker 15 mensen om het leven gekomen... door geweld van het leger, zegt een Syrische mensenrechtengroep in Londen... Zes van de doden zouden zijn gevallen in Homs. De stad, die het hart vormt van de opstand tegen het bewind van president Assad... kreeg vandaag voor het eerst bezoek van een groep waarnemers van de Arabische Liga. Betogers vroegen de waarnemers hen te beschermen tegen aanvallen door het leger. En in haar huis in Connecticut is de Amerikaanse kunstenaar Helen Frankenthaler overleden. Ze wordt gezien als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het abstract expressionisme. Ze werd bekend in de stijl die Colorfield Painting werd genoemd. Helen Frankenthaler was 83. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Hartelijk dank en wij vervolgen hier het Marathon Interview met Saskia Stuiveling. We zijn halverwege, we begonnen anderhalf uur geleden en we gaan nog anderhalf uur door. Reacties kunt u kwijt op marathoninterview.vpro.nl. Clary Polak. En dat is dan het rare van zo'n marathon, anderhalf uur bezig... en we zijn nu pas in je jeugd, maar we hebben al een heleboel gehad natuurlijk. <laughs> maar um, um, we hadden het dus... Nou ja, goed, een kind in de zin van dat thuis allemaal ernstig was... en, en weer heel erg gestudeerd werd door vader en moeder blijkbaar... Ja. want achter het bureau um, dat je uh, optrok aan je grootvader. Ja. Um, um, en um, trouwens, jouw grootmoeder was reclancieringsambtenaar... heb ik dat nou goed begrepen of niet? Ja. Dat klinkt voor die tijd um, um, vrij geëmancipeerd en sociaal bewogen. Zal ik maar uh, sociaal bewogen zeker, maar ze was dat uh, onbezoldigd. Zij was dat onbezoldigd, was dat is dan weer helemaal hebben, niet geëmancipeerd. Nee, zij natuurlijk. heeft uh, uh, de jeugdgevangenis in uh, Rotterdam aan de Galingse Plaslaan meehelpen oprichten. Juist. Toen als vrouw van een van de rechters. Ja. Uh, dus ja, dat is een van haar uh, dingen geweest. Uh, uh, Zij was uh, lerares wasbehandeling. Wasbehandeling? Wasbehandeling. Ik heb nog steeds een <hijnt> neiging om mijn lakens messcherp te vouwen. Want wij zijn daarin gedrild. meer nou? Je strijkt ze toch niet, hè? Nee, maar we vouwen ze messcherp. Okay. Uh, alleen is de pers niet meer bij ons thuis om hem dan uh, aan te draaien en de lakens daarin te leggen. Uh, nee, zij was, uh, ze, had, uh, ze was van een hoogleraarsgezin uit Groningen. Uh, en al haar broers zijn hoogleraar geworden. Uh, en zij was dus lerares wasbehandeling. Want zij ging dus niet diezelfde onderwijsgang uh, als nee, haar broers. Dat vind ik nou wel jammer, want ik had, ik had daar meteen een dus visioen van. Ja, hè, de klas, nee, klaserings... ja, maar ze heeft dus er wel... dus dit nog van weten ja. te maken. Ja. Um, uh, en ik denk dat, ik bedoel, als wij niet hadden... Uh, kunnen studeren. Dat is natuurlijk toch vooruitgang. Uh, dan, ja, dan had ik me ook net zo geworpen op ja, de kleinste details. Want ze moet ongetwijfeld even intelligent zijn geweest... als haar hoogleraar broers ja. en haar ja. hoogleraar vader. Maar je wilde aanvankelijk helemaal niet studeren. Je wilde actrice worden. Ja, ik wou niet studeren, nee. Wa waarom wilde je actrice worden? Wie was, wie, wie, wie, wie was je? Ja, nee, dat leek me gewoon uh, mooi leven. Had je voorbeelden? Had je... Uh, nou ja, dat waren natuurlijk wel de heldinnen toen, hè, we hadden geen televisie. Nee. Uh, dus je ging naar het theater uh, om te kijken uh, wat er gebeurde. En, uh, um, Potters en Perlemoer, dat... uh, allerlei toneelstukken, dat waren de helden. En een enkele keer de film. Uh, ik denk dat we twee keer in het jaar naar de film gingen ofzo. Huh. Maar er was geen televisie. Nee. Dus uh, ja, actrice, dat was het wel ongeveer. En dat paste wel bij de frivoliteit en, en het je afzetten tegen de... Ja, het toch afzet, wat niet zozeer afzetten. Ik grijze. leefde gewoon mijn eigen leven ja. heel anders. Hmm. Hmm. Dus dat, als ik maar een tijd op ta aan tafel zat, dan ging er niks mis. Want je deed een heleboel. Je deed radio, je ja. deed later uh, televisie. Je, uh, varen, ja. je was heel actief in het opknappen van speelgoed, volgens mij. Ja, dat, dat was de Vara sparen... speelgoedactie. Ja. ja. ja. Ja, nou dat, was, dat hoorde wel bij Het Leven Thuis. We hadden een timmerman um, um, en die had een werkplaats. En in die werkplaats kwam het houten speelgoed van de VARA-speelgoedactie. Uh, en, en de kinderen van Fara leden zoals uh, ik ook was... Uh, die, die gingen dan zaterdags naar de timmermanswerkplaats. En daar knapten wij dat speelgoed op. Dus je bent handig. Jij bent, ik ben doen het zelf behoorlijk handig, ja. ja. God, wat handig. Nou, dat is ja, leuk om Het is gewoon echt handig om meegekregen te hebben. Ik heb dus elke zaterdag, ik denk een jaar of acht, op de Timmermanswerkplaats gezeten in Hilversum. <laughs> ja, het enige. Ja. Wat, wat had je dan voor verwachtingen van je eigen toekomst in die tijd? Uh, Behalve dat je actrice wilde worden, maar goed. Ja, uh, weg. Ah, ah, weg. weg. Weg uit Hilversum. Weg uit Hilversum en weg uit uh, uh, de sfeer van de stuivelingen. De, de stuivelingen zijn, nou, de, zijn er de ouders in dit zin. Ja, geval. nou de invloedssfeer. Ja. ja? Nou ja, dat hele gezin boven mij was dus naar het nieuwe lyceum. Ik wilde niet als vierde kind naar het nieuwe lyceum. Dus ik ben naar het gymnasium gegaan. Beta uh, bovendien, uh, Wiskunde, beta. Ja. ja. ja. Uh, studeren deed je in Amsterdam. Mijn broer in Rotterdam, uh, in, in Utrecht. Dus in nou, wegwezen, Rotterdam, gelukkig. Rechten in Rotterdam. Kende ik verder niemand. En er was geen letterenfaculteit, dus... Daar kon ik betrekkelijk anoniem uh, zijn. En mezelf vooral zijn. Ja. En niet de dochter van. En rechten toch vanwege ja, grootvader? Vanwege grootvader, ja. Ja. ja. Maar dat heb je niet afgemaakt? Nou ja, ik, ik, ik was studentassistent. Uh, ik heb mijn studie altijd zelf verdiend. Uh, want mijn vader vond eigenlijk uh, het niet gepast dat ik nog ging studeren. Die was wat teleurgesteld in de andere kinderen. Dus die had daar geen zin meer in dat ik nog ging studeren. Oh. Dus dat ben ik zelf gaan doen. Was dat ook omdat je een meisje was of dat niet? En misschien omdat ik een beetje frivol was in zijn ogen. <laughs> ja. um, in ieder geval, ik ben zelf naar Rotterdam gegaan... en ben daar zelf gaan studeren. En um, heb dus altijd mijn eigen brood verdiend. Dus die televisieprogramma's uh, was één van mijn banen. Ik was... Edelfigurant bij het uh, Nieuw Rotterdamse toneel. Edelfigurant mocht een brief opbrengen? Nou ja, ik mocht vijf woorden spreken. Uh, van de vakbeweging mocht Als je, je niet meer dan vijf bouwen. woorden, eh. want dan viel je. Ja. <laughs> maar tot vijf woorden viel je buiten de CAO. <laughs> Juist. Ja. <laughs> ja, edelfigurant. Dus in de ja. tijd van Rob de Vries uh, heb ik daar in drie stukken gestaan. De vader van Edwin, ja. Uh, ja. ja, en. Um, Um, ik, ik deed voor de VVV deed ik, uh, klusjes op straat. Ik was voor Stichting Kunst voor de Jeugd in Rotterdam... Uh, reisde ik rond met een televisie uh, met een, een, een dia-showtje... om kunst uh, onder de arbeidersjeugd te brengen. Ja. Uh, nou Zo had ik overal. Ik, maar ik was ook uh, administrateur van een uh, van bij een bank. Uh, ik had overal klusjes... Je kwam eigenlijk helemaal niet tot studeren? Jawel, ik, uh, dit zijn allemaal klusjes die kan je tussen de, tussen de colleges doordoen. Hoor. Ja. Maar goed, je bent uiteindelijk niet doorgegaan met... Uh, um... Nou nee, ik heb die rechten je... helemaal afgemaakt tot alleen de scriptie niet. Want ja. daar had ik geen tijd meer voor. Omdat toen bedrijfskunde begon. En... Want je bent bedrijfskunde gaan studeren? Ja, ik ben bedrijfskunde gaan doen, ja. aansluitend. Ja. Want dat vond je interessanter? Nou, Um, professor Langman was hoogleraar economie in de rechtenfaculteit. Die had mij als studentassistent. En die had mij ingezet om die interfaculteit bedrijfskunde uh, op te bouwen. Uh, als studentassistent van een collega die mm. daar uh, verantwoordelijkheid had. Um, ja, dat vond ik zo ontzettend interessant wat ik daar te doen kreeg. En ik zag dus die opleiding onder mijn handen uh, ontstaan. Dat ik dacht, nou... Uh, waarom zou ik daar niet naar solliciteren? Want yeah. de eerste groep... Ik kon me dus permitteren financieel, want de eerste groep was betaald. Um, die, waren, die werden als studentassistent aangenomen... om te zorgen dat ze konden selecteren. Ah, Een, een, he, een yeah. baan mag je iemand voor selecteren. Yeah. En ze wilden in die eerste groep niet meer dan dertig... en ze wilden mensen die bijna afgestudeerd waren van een andere studie om te vermijden... dat ze dertig mislukkelingen zouden maken... Eh, als het op de arbeidsmarkt niks werd. Want dan konden ze tenminste de die, die, die eerste dertig ja. terugvallen... op hun ja. oorspronkelijke ja. opleiding. Ja. Dus, dus, bij, dus bedrijf... de hele klas had al een andere opleiding ook. Ja. Bijna af of helemaal af. Dus je werd betaald om bedrijfskunde te gaan studeren? Ja. Dat is fantastisch. Maar je ja. bent niet het bedrijfsleven ingegaan? Nee, want ik ben het gaan doen om... Uh, Eigenlijk wat ik nog steeds doe als ik het over innovatie heb, om de ideeën uit het bedrijfsleven ten goede te laten komen aan de publieke sector. Dat ja, ja. was mijn drijfveer waarom ja. ik er ook naartoe wilde. Het is een verhaal van allemaal baantjes en bijbaantjes. En, ja. en, en dan ook nog. Terwijl je bent in 64 gaan studeren, hè, geloof ja. ik. Dus de, ja. heb je dan. Helemaal niet actief meegedaan aan enig studentenprotest. Want dat was toch iets vier, dat vijf jaar later. Dat was in nog niet doorgedrongen. Dat was in Rotterdam nog niet doorgedrongen. Nee, want het was de grote economiefaculteit. Uh, en in 1963 was daar rechter gekomen uh, en, en sociologie. Mm -hmm. uh, en dat waren hele kleine minifaculteitjes die dus net begonnen waren. Uh, dus de hele grote bulk was economiestudenten. Ja. Uh, dus in 68, 70, toen zo'n beetje de protesten waren in Amsterdam... Uh, zat ik wel in het Studium Generale uh, als studentlid. En ik zat in de groep uh, als studentlid die de Erasmus Universiteit aan het bouwen was... door uh, de samenwerking met de medische faculteit uh, vorm te gaan geven. Uh, maar protest, Homaar? maar. Nou, niet tegen onze... Bestuurders. Dat was natuurlijk het verschil. Ja. Er was heel veel protest rond de stadsvernieuwing. Dus er was wel protest in de stad en met de bevolking. Maar het was niet per definitie tegen de universitaire bestuurders. Nee, nee, in die in hadden... ja. nee ik denk dat die um, uh, misschien op tijd het licht hadden gezien. <laughs> uh, of dat ze de waarschuwingen uit andere steden goed in hun oren hadden geknoopt. Uh, we hadden uh, uh, de studentenvakbeweging, we hadden allerlei andere vertegenwoordigers, maar wij hadden een hele goede relatie met de bestuurders. Mm -hmm. uh, liever zet, zij hadden een goede relatie met ja. ons. En dat ja. is eigenlijk wat ik nu ook zou willen. Dat dus de, um, de mensen die nu de verantwoordelijkheid dragen... zich realiseren dat het de jeugd is bij wie jij je aan moet sluiten... en niet omgekeerd dat de jeugd achter jou aan moet lopen. Uh, waarom zeg je dat nu? Waar doe je nu op? Nou, omdat um, uh, wij eigenlijk die universiteit maakten uh, voor de bestuurders. Yeah. De jeugd, de jeugd van na de oorlog. Uh, en nu is het de jeugd met de informatie... Technologie die onze maatschappij vormgeeft. Maar, maar je, je, je, hun toekomst. Door dit vormgeven. te zeggen, suggereer je dat ze eigenlijk niet voldoende ruimte krijgen door de huidige uh, van de huidige bestuurders op de universiteiten en van de huidige. Nou, van de huidige Insti bestuur, instituten. Ja. Ik vind dat er te weinig uh, wordt gedaan om uh, de oplossingen aan die groep te vragen. Je vindt dat de, jeugd, de huidige jeugd te weinig betrokken wordt bij ja. het vormgeven aan hun eigen toekomst. Ja. Hoe komt dat? Want dat zijn diezelfde babyboomers waar jij er een van bent die dat nu tegengaan. Nou, die dat misschien niet bedenken. Ja, ja niet bedenken. Ik bedoel, uh, of die zo nou ja, gehecht zijn ik, ik, ik aan, vertel hun, het aan hun ze, baantjes. Uh, ik vertel het ze uh, met mijn grijze hoofd uh, dat ik dat vind... en dat het onze verantwoordelijkheid is om uh, ze erbij te betrekken. Uh, doe jij dat dan als leidinggevende bij de rekenkamer? Uh, uh, doe, hoe doe je dat dan? Door dit daar ook te vertellen en uh, te zorgen dat er jonge mensen binnen zijn. En dat kan bij ons gelukkig. Uh, te zorgen dat er jonge mensen de leiding krijgen. Dat kan gelukkig. Uh, ik moet natuurlijk zelf ook een keer maken. Nou ja, maar... ik, ik nu, nu, nu moet ik toch even gewacht maken van het ja, feit dat, dat ik... je in 1945... Ja, ik worden, ben 66, dat klopt. Dat je 66 bent, dat wij het ja. weliswaar uh, iedere dag hebben over uh, hogere pensioenleeftijden en zo. Ja. En dat die ook steeds hoger zullen worden. Ja. Maar dan is het misschien toch tijd als je deze... Uh, houding hebt ten opzichte ja. van het leven. Ja. En dat is een principiële houding. Nee, dat is ook een houding dat die te maken heeft met de ontwikkeling nu. Ja. Goed. Uh, wat ik net al duidde, omdat die informatietechnologie er is en de crisis... hebben we haast om te zorgen dat de instituties hun plek weer innemen in de nieuwe maatschappij. En, in dat, de maatschappij ze zich zich, huh? en dat ze zich verjongen ja. en met hun tijd meer. Ja, verjongen veranderen. Ja, precies. Dat ze hun ja. tijd, dat ze hun gezag opnieuw vestigen in nieuwe condities. Ja. En is het dan toch niet, um, uh, laten we zeggen, opvallend... Dat, dat, dat jij dan al zo lang ook leiding geeft aan zo'n instituut? is dat, Ik bedoel, gewoon voor het beeld? Voor het beeld is het opvallend, maar... Um... Um, als je aan het pionieren bent, en daar heb je je vak van ja, gemaakt. Je het woord weer: pionieren. Ja. Ja. Nou ja, dat is nu pionier. Kijk, um, wij hebben ook een innovatielab bij de rekenkamer. Uh -huh. uh, dat zijn mensen. Worden die... door uh, de Verhagen trouwens, of niet? Uh, nee, uh, nee, nee, door, nee, door nee, onszelf. In, door door zelf. nee, ja, nee. Ja, ja. Um, uh, innovatie in ons werk is dat we technieken van buiten de controle en onderzoek, dat je die probeert geschikt te maken... en te beoordelen op hun geschiktheid... en hun toepassingsmogelijkheid... voor onderzoek en controle. Mm. Want wij hoeven dat allemaal niet uit te vinden. Het is er al lang. Alleen, je moet het binnenhalen voor je vak. Uh, en ik vind een mooi voorbeeld. De VPRO heeft op het ogenblik... Uh, een uitzending... Of een, een televisieuitzending... Nederland van boven. Mm -hmm. uh, en dan denkt iedereen... goh, wat, een, wat dat heb ik nooit over nagelig. Wat prachtig. En dan zie je allemaal kaarten van Nederland zie je in feite statistische informatie oppoppen... Ja. Uh, verdeeld over het land. Nou, dat is nog over de Rotterdamse haven trouwens. Nou, exact. Prachtig. Ja. Um, en dan, nou, dat is een techniek die natuurlijk voor audit, voor ons werk... om te laten zien wat er van iets terechtkomt, fantastisch is. Ja. Dus ik ben al jaren bezig om, zoals dat heet GIS, uh, geografische informatie naar binnen te halen in audits om daarmee te laten zien... dit was het plan en dit is ervan terechtgekomen. Ja. Voorbeeld, um, Haiti, um, de, de, de aardbeving. Nou, daar kan je natuurlijk door een, een, een serie te maken van foto's... kan je laten zien hoe de wederopbouw vordert. Daar heb je helemaal geen dik rapport voor nodig. Uh, de tsunami hebben we het ook gedaan in Indonesië, ja. in Aceh we hebben van de Zuid-Koreanen satellietbeelden gekregen. En na eh, een tijdje hebben we die satellietbeelden eh, grenzen opgezet... waar binnen de huizen gebouwd moesten worden, herbouwd moesten worden. Omdat ze niet te dicht bij de zee mochten. Want anders zou die zee ze opnieuw kunnen wegspoelen. En dan zie je dus feilloos dat die huizen gewoon weer aan de kust worden gebouwd. Ja, ja, ja. ja, ja. Waar je dan vervolgens niks aan doet. Nee, kun goed, doen. Maar, kun, nee, goed, nee goed, niet, maar, niks aan kunnen. doen. Dat dus sommige... Um, uh, NGO's, hè, uh, hulpinstanties. Non-government-hulporganisaties. -hul -organis -hul ja, dus ja. gewoon de lokale regels hebben overtreden. Ja. En toch die huizen daar hebben gebouwd. Niet duurzaam, want riskant. Nou, dat is, vroeger stond dat in rapporten. Nu kan je dat met één foto zo laten zien. Ja, het helpt Houdig, alleen toch? Geweldig, het werkt nou ja, alleen het, niet. Het, het, het, uh, in ieder geval is de informatie daarmee niet meer verborgen... in een rapport nee, dat van 30 We gebracht, weten he, nu dat allemaal we, dat, dat, we, niet meer, dat het niet werkt. Nou ja, dat je het in ieder geval bespreekbaar kunt ja. krijgen... Ja. Uh, dat dat gebeurt op die manier. Um, nou, die informatie, die, die geografische informatie... en op die manier dingen ja. presenteren... dat proberen we dus in all That naar binnen te halen. Zo zijn er veel meer ja. technieken buiten de deur... Nou, dat innovatielab bij ons, dat mag dus die dingen naar binnen halen. En dat mag buiten onze bureaucratie om van paraven zetten... Ja. dingen proberen en uittesten. En dit hele verhaal, om <laughs> toch maar aan te geven... dat je nog lang niet zo, uh, zo, zo oud bent... dat je nu plaats moet maken voor hmm. de jongeren. Want dat je die jongeren gewoon binnen kunt halen. Dat was het, hè? want zo kwamen we erop namelijk. Ja, en ja. bovendien ben ik benoemd tot mijn zeventigste. Ja, dat, ook dat nog. Dus, dus daar moet je uh, gebruik van maken. Ja. Ja. ja, blijf je tot je zeventigste zitten? Dat weet ik niet, nee. maar ik ben benoemd tot mijn zeventigste. Ja, zeker. En dat, dat, dat heet dan levenslang, gek genoeg. Dat, dat heet ik... levenslang, dat, ja. Dat was het vroeger ja, misschien. Het vroeger. Ja, merkwaardig. Goed, we, we, waren, um, we waren gebleven naar, in, in Rotterdam. Ja. Uh, want uh, bedrijfskunde gestudeerd, dus... Uh, het Gooise meisje werd een Rotterdammer in hart en nieren, hè? In hart en nieren. Maar het ja. was dus al een beetje Rotterdams... Vanwege de grootouders. Ja. En vanwege het bombardement. Zeker, vanwege de geschiedenis. Ja. En, en. Maar wat heeft werkelijk de Rotterdammer in jou wakker gemaakt? Pionieren. Pionieren. Dat is een Want stad die... dat is Rotterdams. Ja, die, nou, die stad bestond natuurlijk niet toen nee. hij kwam wonen in 64. Dat wil dus... zeggen, hij was bijna met de grond gelijkgemaakt. Ja, hij, hij was met de grond gelijk ja. gemaakt ja. En ze waren ongeveer nog bezig dit centrum bouwrijp te maken... Mm -hmm. Uh, dat realiseer je natuurlijk niet op het moment dat je naartoe verhuist. Uh, en er waren losse stukken wetenschappelijk onderwijs... maar er was geen universiteit. Er was geen studententoneel, om maar wat te noemen. Um, dus um, wat ik kennelijk in me had... trof ik daar aan uh, ruimte om te pionieren. Ja. Uh, ze waren daar eigenlijk blij met elk idee wat je had. En het was meteen, uh, ja, doen we uh, volgende onderwerp. Ja. Um, ja, dat was zo'n heerlijke sfeer, waarin je... Uh, als je iets ondernam, dan kreeg je meteen steun. Uh, en die tijd is heel erg verbonden met de naam van André van der Louw. Ja, um, uh, hoewel ik daar natuurlijk al vanaf 64 tot... Um, hij is pas veel later gekomen naar Rotterdam. Um, al, hij is in... Even kijken hoor, hij is in 74 gekomen. Dus uh -huh. ik was er al tien jaar. En toen had ik dat eigen bureautje waar even sprake van was... had ik uh, een adviesbureau speciaal voor de non-profitsector. Non ja, ja. Want uh, toch nog socialist in hart en nieren? Of had het daar niet mee te maken? Uh, uh, nee, mijn bureautje voor de non profit sector was echt omdat ik dacht... vind nog steeds dat de non profit sector moet beter functioneren dan het bedrijfsleven. Uh, want dat gaat van publiek geld en voor de mensen... Mm -mm. Uh, dus alles wat ik kan leren van het bedrijfsleven, dat probeer ik erin te krijgen in die publieke sector. En je moet ook vooral uh, leentjebuur daar spelen. Is met geld van anderen ontwikkeld, kan je zo de publieke sector inschuiven, hoef je niks aan te betalen. Ja. Ja. Um, nou, diezelfde houding had ik dus uh, met dat bureautje. Um, uh, en toen werd André, um, uh, en een van mijn klanten oh, was dus alou, het secretariaat van Partij van de Arbeid. Dus mm. daar kende. Uh, André, mij vaag van, want hij deed helemaal niet aan die organisatie. Dus toen hij burgemeester van Rotterdam werd... vroeg hij aan Hans Ouwerkerk, de toenmalige secretaris van de partij... weet jij niet iemand die mijn persoonlijke medewerker kan worden? En Hans zei, ik ken maar één meisje in Rotterdam. Probeer die stuiveling eens. Mm -hmm. Nou, dat ben ik toen geworden. Uh, en dat was een absolute klik. Dat ging fantastisch samen. Wat was de klik? Ja, wat was de klik? Ja. Um, uh, hij had natuurlijk talenten om in dat politieke bedrijf rond te lopen... waar ik helemaal geen weet van had. Uh, maar hij had de, um, de gave om eigenlijk iedereen op zijn gemak te stellen... Um, dus, dus iedereen kwam daar over de vloer. Hoog, laag, links, rechts. Uh, en dat was zo fascinerend in die grote stad. Uh, dat je al die mensen die misschien vroeger tegen het stadhuis aankeken... als dat is een ivoren toren. Dat daar alles door de gangen liep. Uh, en, en er gewoon bij hoorde. En wat deed dat daar dan allemaal? Ja... Dat vraag ik me nog wel eens af, want het was, was vooral een sfeer. Um, en, en een bestuurlijk talent. André had het talent om um, een proces um, te zien in termen van... als ik nou zorg dat... Nee, als nou Jan van der Ploeg, de, de wethouder Stadsvernieuwing zorgt... dat er geen huisuitzettingen zijn... dan heb ik geen politie nodig om dat te begeleiden... Ja, klinkt dus, logisch. Nou, dus, maar hoe zorg je dat er geen huisuitzettingen nou, zijn? Dan, ging, eh, dan gingen we dus met Jan praten, met een paar assistenten. En met Jan van de Ploeg. Dan zeiden we, Jan, hoe gaat dat eigenlijk met die uitzettingen? Waardoor komt het? Ja. Nou, en dan maakte Jan van de Ploeg een deal in de buurt... dat um, uh, er gekraakt kon worden... Uh, uh, Stadsvernieuwingswoningen die voor de productie leeg moesten zijn... dat ze gekraakt konden worden tot de ploeg eraan kwam en dan werd er dus een deal gesloten... met de krakers en de kraakbeweging. Dat ze zodra het voor de echte bevolking weer was... dus als het eruit moet omdat het opgeknapt moest worden... dat ze dan zonder politie en geweld eruit gingen. En daar heeft de kraakbeweging aan meegewerkt? Ja, omdat de bevolking dat steunde. Dus dan waren Want het kraken was toch om speculanten uiteindelijk... op hun nummer ja, te zetten en uh, te zorgen zeker, dat... Ja. Maar dat waren geen speculanten. Jan nee. van der Ploeg als wethouder... had zelf dat straatje opgekocht van de speculanten. Ja. En de stadsvernieuwing was een operatie van de gemeente. Dus het Rotterdamse stadsstuur was als het ware de bondgenoot... van ja. de Krakersbeweging? De Krakersbeweging was de bondgenoot van het stadhuis. Ja. En werd dat gemaakt en dat leidde ertoe... dat uh, uh, straatje voor straatje opgeknapt kon worden... Uh, en dat er maar één nou, of twee rellen zijn geweest... en misschien één of twee zaken per maand bij de Raad van State... voor huisuitzettingen. Uh, en dat als we dat vergeleken met de cijfers van Amsterdam... Bijvoorbeeld, ja. Ja, dat dat echt heel anders was. En, was er dan... en de graakbeweging kwam dan wel eisen stellen voor bepaalde dingen. Mm -hmm. Kan niet dat straatje eerst. En um, er waren ook um, uh, pandjesbazen... Uh, die lastig waren, uh, nou, die uh, kregen dan uh, behoorlijk wat uh, last van bouw- en woningtoezicht. Ja. Want die huizen waren natuurlijk als speculatie gekocht... dus die, daar klopte helemaal niks van. En waarom werd dat niet overgenomen in bijvoorbeeld Amsterdam? Daar waren de grote rellen. En, uh, ja, dacht Veldslagen je dat iets van Rotterdam en, wilde leren? Oh nee, 010 en 020 hebben we het dan al. ook, ook 070 en 010. Ja, ook oh ja, we hebben brieven geschreven over de bevolkingssamenstelling... en over integratie. Jan van der Ploeg... ik geloof dat het een laatste nummer van Vrij Nederland nog was... dat Jan van der Ploeg heeft geprobeerd... om uh, de menging van bevolkingsgroepen uh, te krijgen. Maar dan moest je wel een beetje sturen in het um, vestigingspatroon. Nou, dat was allemaal discriminatie. Dat mocht allemaal ja. niet. Uh, nee, het grote stedenbeleid zoals dat door Jan Schever in uh, Amsterdam vorm kreeg... en door Jan van der Ploeg in Rotterdam, dat werd in Den Haag echt niet gehoord. Ongelooflijk. Maar het, wa het was de tijd van de maakbare samenleving. Van de verbeelding aan de macht. Toch? Dat was die uh, tijd. Wel in de stad, maar... Ja. Uh, die, de, de... In Den Haag vonden ze dat wij dus verbeelding hadden. Mm -hmm. Ja, ja, ja. En ook Gant ja. Rotterdammers. Ja. Ja. Het was ook de tijd van de acties, van de havenstakingen. Het Zeker. was niet allemaal koek en ei in Rotterdam. Nou, nee, maar natuurlijk, maar ook daar werden afspraken mee gemaakt. Um, um, ik geloof dat in de tijd van Van der Louw, de ME één keer heeft opgetreden dat was bij een staking bij Smit. Uh, in al die jaren, in al die half jaar. Uh, en alle andere keren. Ik heb bij de havenstakers gezeten. Um, werd, ik heb bij de, uh, een actie van, tegen, van Greenpeace tegen Dow Chemical gezeten. Um, er werden deals gemaakt over... Er werden afspraken gemaakt over... Een beetje zoals met de Occupy-beweging nu. Wat in Amsterdam dan gebeurt. Als jullie nou hè, vijf dagen dat doen... Als je daarna want dan gaat het fruit bederven, weet ik. Nou, enfin... Het was een soort Rotterdamse variant van de repressieve tolerantie, zullen we maar zeggen. Ja, maar ze kregen wel wat voor elkaar. Ik bedoel, ze kregen dus toegang tot de pers. Uh, ze kregen toegang tot media. Uh, dus het, en er werd niet opgeslagen. Uh, natuurlijk was er wel eens wat gedouw en getrek. Uh, maar ze kregen wel wat voor elkaar. Dus ze kregen... Uh, dat is niet altijd goed afgelopen. We hebben beslottig ook demonstraties gehad uh, met uh, politie. Hm. Ja. Maar het was een, jullie waren een onverslaanbaar duel. Het ging heel goed, ja. Anderlau en jij? Yeah. Ja. Van der Lou en Saskia Stuiveling dus, president van de Algemene Rekenkamer. Want zij is onze gast in dit marathoninterview. We zijn aan het einde gekomen van het tweede uur. We gaan nog een uurtje door, dus blijf bij ons. Blijf luisteren. Tot zo.